Alleen al het Nederlandse beleid kost de ontwikkelingslanden minstens 460 miljoen euro, heeft Oxfam-Novip berekend. Wereldwijd zou het gaan om 107 miljard euro. Volgens Oxfam-Novip hebben de arme landen die inkomsten hard nodig voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en infrastructuur.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, het is Pinksteren. 2013, einde tweede Pinksterdag. En Pinksteren is, mag ik wel zeggen, het meest onbekende van de vijf grote christelijke feestdagen. Ik bedoel, kerst en Pasen, daar hebben veel mensen nog wel een voorstelling bij. Maar Pinksteren, iets met vuur. En dat was toch dat verhaal van die tongen. Goed, laten we daarom om het geheugen op te frissen... nog eens teruggaan naar de bron, de tekst, de Bijbel. Ik laat u een fragment horen uit het Bijbelboek Handelingen... gelezen door Wil van Kralingen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak... waren ze allen bij elkaar. Plotseling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 Dan bent u weer gepraat. Het was Wil van Kralingen, een opname die de NCV maakte samen met het uh, Nederlands, Nederlands Bijbelgenootschap. Het grappige is dat juist dit onbekende christelijke feest voor een specifieke groep de kern vormt, namelijk de Pinkstergemeente. Dat is een denominatie die wereldwijd razendsnel groeit. Van de 2 miljard christenen ter wereld is één kwart uh, lid van een Pinksterkerk. En er komen iedere dag 35.000 leden bij. Vooral in Afrika en Midden-Amerika. Maar hoe zit het dan eigenlijk in Nederland? Wat is er speciaal aan dit geloof? Peter Slebels is voorzitter van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeente, de PvE. Hartelijk welkom. Dank je. Op deze, uh, ik denk voor jou ook, speciale ja. dag. De Heilige Geest, wat is dat? Ja, de Heilige Geest is eigenlijk... Uh, ja, ik, ik heb iemand horen zeggen, hij is de uitvoerder van het werk van God... in deze wereld op dit moment. Dat is een abstractie. Dat is een abstractie. <laughs> Als we naar de theologie gaan... en dan komen we naar de drie eenheid... vader, zoon en heilige geest... dan zien we dat het God is. En dat het dus ook een, een persoon is. Het is een persoon. Ja. Het is God. En... Uh, en, en maar, maar jullie onderscheiden je bij de Pinkstergemeente... omdat je die, dat wat dan heilige geest wordt genoemd... Een, een, eigenlijk een veel grotere plaats in geven. geven. Terwijl je zegt, voor alle gelovigen is het God. Maar voor jullie is het de heilige geest. Waarom is dat anders? Een andere plaats? Kijk, wij zijn natuurlijk ook... Wij behoren tot het christendom. En uh, voor een deel misschien ook, zouden sommigen kunnen zeggen... tot het protestant christendom. Uh, wij kennen de vader als de schepper van alle dingen. Hè. Wij kennen de, de zoon, de heer Jezus Christus, hè, de verlosser... die uh, het verlossingswerk aan het kruis op Golgotha heeft uh, volbracht... voor onze zonden. En dan zie je eigenlijk dat daarna de heer Jezus zelf... eigenlijk hij zegt, uh, ik, zal de van, uh, ik zal de vader vragen... of hij zijn belofte aan jullie wil vervullen. Dan spreekt hij over het werk van de Heilige Geest... En dan zien we eigenlijk ook dat uh, hij ook zegt... daarvoor moet je gewoon tijd nemen om in Jeruzalem te wachten. Lucas 24, laatste hoofdstuk. En uh, wacht tot jullie bekleed worden... met die bekrachtiging van de Heilige Geest. En dan gaat eigenlijk, Lucas gaat gewoon verder. begint dan handelingen te schrijven. En dan komt eigenlijk dat terug. Die, uh, die hele uitleg weer van de Heer Jezus over jullie zullen mijn getuigen zijn, kracht zal over jullie komen... wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan zie je dat ze dus met elkaar in gebed blijven in Jeruzalem. En in hoofdstuk 2 komt dan eigenlijk de uitstorting... zo noemen wij dat dan ook wel eens... van die bekrachtiging over die volgelingen van Jezus. Hm. En wij vinden dat dat tot op de dag van vandaag eigenlijk de belofte is die aan alle volgelingen van Jezus eigenlijk gegeven is. Is het iets wat je kunt ervaren? Ja. Wat ervaar je dan? Wat ervaar ik dan? Wat, ervaar je, ja, wat heb jij ervaren? Um, het is natuurlijk erg. Uh, um, uh, het is een geestelijke ervaring. Dat is natuurlijk ook alweer iets heel lastig om dat uit te leggen. Ja. Um, want je stelt je open voor God de Vader. Je stelt je open voor de Heer Jezus Christus. Want je hebt je leren kennen in je leven. Tenminste, ik heb hem leren kennen als uh, een persoonlijke heer voor mijn leven. En dan, in het volgen van de heer Jezus... heb ik ook gevraagd van... wilt u ook die belofte aan mij hè, doen toekomen? En dat was toch een geestelijke ervaring. Of wat, sommigen noemen het een vervulling. Uh, een andere vertaling in de Bijbel zegt het ook wel eens. Hè. En Johannes zegt ook tegen, over de heer Jezus... van hij is de doper met geest en met vuur... En het is toch een bekrachtiging, een bijna aanwezigheid van God, bijna fysieke aanwezigheid van God in je leven. Zegt Peter Slebos, um, voorzitter nogmaals van die Verenigde uh, Pinkster- en Evangelie-gemeenten. Um, daaronder vallen ongeveer 26.000 van de Nederlandse. Um, leden van de Pinkstergemeenten. In Nederland zijn er in totaal, heb ik begrepen, 120.000. Ik noem even de getalletjes. U bent ook voorzitter van het landelijk platform van de Pinkstergemeente. Vicevoorzitter geweest van de EO. U was voorganger van een Pinkstergemeente in Alkmaar. Zendeling in Indonesië. Getrouwd met drie kinderen. Geboren in 1949. Klopt. In, in Indonesië ook nog. Oké. Okay. Ja. In Indonesië geboren? In Indonesië. Dus ah. mijn ouders kwamen in 1950 naar Nederland. Ja. Gerepatrieerd. Gerepatrieerd heette dat, ja. Het was een heftige operatie, hè? He? Ja, voor die precies. ouders. Ja, ze moesten kiezen. Of je wordt een Inlander, dus een echte Indonesiër. Helemaal, je lijkt al je Nederlanderschap kwijt. Uh, dus, uh, en dan moet je dus daar blijven. Of als je dat niet wil, dan moet je gewoon weg. Dus, dat, uh, die dus dat... moesten, ze moesten kiezen, he? alles achterlaten, familie. Pijnlijke ervaring geweest voor jou? Uh, ik denk het wel. Het was wel bijzonder eigenlijk voor mijn ouders dat zij zijn, wat wij dan noemen, tot geloof gekomen vlak voor die Tweede Wereldoorlog. In een Pinksterkerk in Indonesië, waar de Pinksterbeweging ook uh, vrij uh, sterk is en vrij uh, groot is. En uh, ondanks dat het een islamitisch land is. Hè, maar... maar Toen dat nationalisme, waardoor ze uiteindelijk naar Nederland moesten, dat is eigenlijk was een, een islamitische, paar. maar ook een, een islamitisch Misschien ook wel. Ideologisch Kijk, uh, georiënteerde beweging. Ja, maar wij waren natuurlijk oké. Okay, onze familie behoorde bij de kleurlingen. Hè, zoals je dat zou kunnen zeggen over Zuid-Afrika... waren wij natuurlijk ook de, de gemixte uh, uh, uh, mensen. Wij waren dus niet uh, helemaal echt 100% uh, Indonesisch... maar ook niet Nederlander. Dus, uh, onze dus een gemengd huwelijk, ja. Gemengde huwelijken allemaal. En wij moesten dus kiezen of je wordt helemaal Indonesisch... Ja. of je gaat weg. En dat was wel pijnlijk. Maar goed, zij hebben ja daar toch ook wel weer uh, toch wel ook wel weer ja, wat, wat ik dan zou kunnen zeggen van de, de, de, de hulp van God bij uh, ervaren. Ze zijn naar Nederland gekomen, ze zijn in Alkmaar teruggekomen, hebben hier naar een kerk gezocht. Uh, die datzelfde beleven ook gaf, ja. vonden ze toen niet echt en zijn in de, huis, samen, in, in, de in de huiskamer uh, een, een gemeente begonnen. Zelf een gemeente begonnen. Ja, precies. Ja. ja. Ook een pinkstergemeente. En dat is nu een vrij forse pinkstergemeente in Alkmaar, ja. Ah, ah. Daar ben ik dus later... Dus dat is jouw nest ook. Daar ben ja. ik dus later, dat is wel leuk, daar ben ik dus later dan uh, ook voorganger geworden. Tot ja. mijn grote verbazing. Nadat ik eerst op zendingsveld in Indonesië ja. zat, werd ik gevraagd om daar uh, terug te komen. Ja. Terwijl ik daar als kind was opgegroeid en uh, daar voorganger te worden. En afgelopen zondag, gisteren... Uh, eerste Pinksterdag uh, 2013 sprak ik ook in die kerk. Uh, dat was voor gehoord. Ja. Ja. Uh, overigens had je. Uh, uh, nee, goed, dat dat komt straks wel. Um, de, de Pinkstergemeente heeft. Zo, uh, ik, nou ja, in ieder geval uh, de reputatie, denk ik, van een geloof te zijn van beleving. In ja, de eerste precies. plaats. Niet ja. van theologie, maar van beleving en van vreugde. Ja. Ja, toch? Precies. Dat... Ja, precies. Van. van, van, van van bijbelgetrouwheid, van beleving. Hè, dus ook een persoonlijke relatie met God... een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. En in die zin ook een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Maar wat en, betekent dat dan, een persoonlijke relatie met de Heilige Geest hebben? Wat bedoelt u daarmee? Nou, de Heilige Geest is natuurlijk ook God. Hè? Ik bedoel, Hij is God. Zoals de Vader, ja. Zoon en Heilige Geest. De triën, God is natuurlijk een, een, even een theologisch begrip. Maar wat bedoel en, je als je zegt, ik heb een, er een persoonlijke relatie mee... Dat ik, dat ik, laat ik zo zeggen, in mijn, in mijn gebedsleven... en dat het gebedsleven is vrij natuurlijk bij mij. Hè, vrij natuurlijk. Dat is niet van, ik ga nu naar een gebedssamenkomst. Ik, heb, ik, ik ga vrij eh, eh, ja, ontspannen eigenlijk eh, met God om, in die zin. En, ook, hè, met, en ik probeer te luisteren. Niet alleen te praten met God, maar ook, ook te luisteren naar God. En God spreekt dan door de Heilige Geest... Dat is dus maar, maar wat is ik het zeg, dat is persoonlijk. Als je gewoon leeft, dagelijks, de dingen die je doet... ben je dan voortdurend vervuld van iets? Vervuld van die vreugde? Of is het <gat> toch in die speciale bijeenkomst... waar heel veel muziek wordt gemaakt en gezongen en ja. gedanst... en mensen vaak euforisch zijn ook... Ja, kijk, het is natuurlijk, dat is natuurlijk de bijeenkomst zoals alle kerken dat doen. Hè? Dus ja. waar de, de, de gelovigen elkaar opbouwen, elkaar, elkaar aanmoedigen, elkaar bemoedigen. Waar, wat het huis van God, hè? zoals we ook zeggen, dan ga je naar de kerk, trek je op naar de, naar de gemeente. Daar is natuurlijk wel ja, toch wel een, een bijzondere, uh, laat ik zo zeggen, atmosfeer. Maar ik denk dat dat voor een gelovige, ook in zijn eigen leven, gewoon heel privé, misschien niet zo uitbundig, maar voor sommigen ook wel weer, kan zijn. Bedoel, eh, als je gewoon met, met God omgaat als je beste vriend. De heilige geest wordt in de Bijbel ook genoemd. De heer Jezus noemt de heilige geest ook. Hij, hij is je parakleed. Dat betekent ook dat hij is je helper, hij is je vriend. Um, um, hij hij, hij um, ondersteunt. En dus als ik, als ik bid, dan um, bid ik tot God de Vader. Maar het is natuurlijk de heilige geest die mij daarbij helpt om te bidden. Maar ook die mij... Ja, uh, misschien ook indrukken geeft. Als je het hebt dus over ervaring, hè, ja. dan is dat ook wat dus meehelpt. Ook bevestiging geeft in mijn hart dat ik een kind van God mag zijn. Dat is niet uh, omdat iemand dat mij verteld heeft... maar omdat dat ja, God zelf door de geest dat in mij maar je, je voelt, bevestigt. Je, je voelt voortdurend in het dagelijks leven... dus niet alleen in die, in die uitbundige diensten... Um, je voelt voortdurend dat er in jou een belofte wordt vervuld. Mag ik het zo zeggen? Eigenlijk wel... Ja, precies zo. Uh, alleen, ja, ik moet ook de gewone dingen doen. Hè. Ik moet thuis ook gewoon de afwas doen. Uh, ja, of, of de, was, de afwasmachine doet het, doe dus ik vul de voor. Ik moet ook de hele gewone dingen doen in thuis. Ik moet ook gewoon het gras maken, ik moet ook gewoon mijn werk doen. Maar daar, er zijn continu momenten, ook zelfs gedurende de dag... waarin ik mijn hart even kan richten op God. En waarin ik ook een moment stil kan zijn en zeggen van... Heilige Geest, help mij... Uh, uh, spreekt tot mij. En dat is niet een letterlijke stem hè, die je dan hoort. Maar het is een innerlijke stem die je dan ervaart. En soms ervaar je die meer, soms ervaar je die minder. Maar dat, dat, dat is niet zo belangrijk voor mij eigenlijk. Is het, zo, is het zo dat, twijf, dat je, twijfel je wel eens? Ja, tuurlijk wel eens. Want het klinkt namelijk niet zo. Het nee, klinkt tuurlijk, alsof jij maar, eigenlijk nooit twijfelt. Nee, tuurlijk heb ik wel een twijfel. Ikzelf als mens... Ja, maar ik, ik bedoel... Ikzelf als mens... Ja. Natuurlijk wel de zorg en twijfel. Uh, en, en, en, en, maar daar is juist de heilige geest voor gegeven. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar die uh, is toch voortdurend aanwezig? Dus dan is ja, dat... die is dus voortdurend aanwezig. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik wel, wel mijn eigen uh, uh, twijfel kan hebben. Dat had, dat had uh, Petrus ook. Uh, de heer Jezus was voortdurend uh, ja. in zijn nabijheid. En, en op een gegeven moment had hij toch uh, twijfel aan zaken. Maar je twijfelt nooit aan de aanwezigheid van de heilige geest. Nee, als ik mijn leven richt gewoon op de Heer, euh, dan mag ik ook verwachten, en dat, dat heb ik gewoon in mijn leven ervaren, dat hij dan ook aanwezig is. Ik voel dat niet altijd zo. Kijk. Toch niet. Nou, kijk, hoe, hoe, hoe betrouwbaar is jouw gevoel? Mijn gevoel? Hoe betrouwbaar is Ja, wil, uh, dan ga ik het even omkeren. Ja, ja. Dat is nou, mijn, mijn, niet, mijn gevoel is betrouwbaar in die zin dat ik altijd wel weet wat ik voel, geloof ik. Ja, maar goed, als je als Maar wisselt smorg... wel. Eens, als je niet ja, goed geslapen <laughs> hebt, en je in staat s morgens vroeg. Nee, week, ik, ik op, dan, dan, dan, dan heb ja. ik niet zoveel vertrouwen in mijn gevoel, eigenlijk eerlijk gezegd, hoor dan. Dus laat ik zo zeggen, mijn, mijn gevoel laat me wel eens in de steek. En, maar ik heb, dat, dat is niet zo erg. Dus laat ik zo zeggen, om alles op mijn gevoel te gooien, vind ik ook niet helemaal. Uh, wij, wij zijn ook mensen van de Bijbel. Huh? En daar staat het gewoon zwart op wit. En die En die lezen wij. En die bestuderen wij. En, en, wij en die daar houden wij van. En daar laten we ons door leiden. En dat richt ze voor ons leven. Dus, dus laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk ja, een, een samenwerking van al die dingen. En, en, uh, maar het is wel geweldig. Voor, wat, dat ervaren wij als iets geweldigs. Dat je een ondersteuning krijgt. Zoals die ook bedoeld is. Van de heilige geest in je leven. En anders is er altijd ook nog muziek. Die kan ook een beetje handje helpen om het gevoel ja, op te en dat roepen. Is natuurlijk, ja, ja, precies. Laten we dan maar muziek horen. Samenzang van, uh, dit is een, een, wat je noemt een opwekkingslied. En eigenlijk ja. begrijp ik dat dat een lied is om de Heilige Geest op te roepen. Nou, er is een bundeltje uit, of een bundel eigenlijk, al jaren. Dat heet Opwekkingsliederen. Uh, en dat, uh, daar is dit een nummer van. Een van de zoveel honderd liederen is dit een van, ik geloof hm. zelfs... Uh, 453 of zoiets, als ik me niet vergis. <laughs> of ja. 452. Ja. En um, die heet gewoon, die bundel heet Opwekkingslieden. Oh ja, precies. Vandaar. En waren dit weekend op eerste Pinkse Dag ja, 50.000 dus, uh, mensen bij elkaar. 50.000 mensen bij elkaar, bij? bij elkaar op opwekking. Ik was er dit keer niet bij, omdat ik gisteren dus ook moest, uh, zelf moest preken in, uh, in Alkmaar. En ook me voorbereid op een vakantie die morgenochtend vroeg uh, ah, gaat beginnen. Vandaar. Um, nog even terug naar. Die, die periode dat je dan in, in zelf terug bent gegaan naar Indonesië om daar zendeling te zijn. Um, Herinner je iets van het land? Nee, ik kwam dus. Uh, ik was een baby van uh, één ah, ja. jaar oud. Ja. En um, ja, dus ik groeide hierop. Eigenlijk en uh, ik groeide wel op met, uh, met God in mijn leven, dat zag ik in de leven van mijn ouders, dus dat heb ja. ik uh, dat is heel natuurlijk, was het heel dat natuurlijk, het ja. Ja, ja, dat ging ook uh, heel natuurlijk eigenlijk. En ik ervaarde wel echt een, een, een roeping hè, om, om God te dienen in mijn leven, dus ik heb op een gegeven moment hè, werd dat zo geleid dat ik naar het zendingsveld kon, en dat was voor mij een truc. En het begon ook nog in Maling ook nog waar ik geboren was. Maar het was echt zo van waar kom ik terecht? En ik, eh, ik, ik eh, at Nazi Goring, dat was het enige wat ik wist En ik wist als sambal was. Maar voor de rest eh, moest ik dus eh, alles nog leren. Dus en een, taal. Cultu een cultuurschok was. Ja, dat is toch zeker een cultuurschok, ja, zeker wel. Ja, ja. En hoe heb ja. je dat doorstaan? Nou, ik was er natuurlijk al getrouwd. Ik had waren twee uh, kinderen, drie en vijf jaar. Uh, dus het was nog voor hen allemaal, zeker mijn vrouw, dus uh, een echte Noord-Hollandse. Uh. Uh, ja, aan de ene kant wist ik natuurlijk dat dit is iets waar God mij in leidt. Zo ervaar ik wel. Dus dan is het ook goed. Dan komt het ook goed. Daar had ik dus ook gewoon echt vertrouwen in. Was het, het moeilijk? Werken... was het moeilijk? Ja. Waarom? We duidelijk waarom het moeilijk was. Uh, ja, gewoon de armoede daar toen nog te zien. Hè. We kwamen in 77... En dat kennen wij dus niet. Wij kennen die grote verschillen niet in Nederland van rijk en arm. En daar werden we zo even in gegooid, natuurlijk. En uh, ja, dat bedelaars had ik nog nooit van mijn leven gezien. En dergelijke. Dus dat was even toch wel een shock uh, voor mij. Van dat dat uh, daar nog was. Het, uh, zeker in die tijd, 1977. Uh, was het dus wel eventjes. Uh, ja. uh, en ook eens een. En, en is het dan is... zo dat, het dan, dat je daaraan gewend raakt of zo? Nee. Daar raak je nooit aan gewend. Als jij kindjes zonder ledematen, of met, met weinig ledematen, gewoon op een matje op de hoek van de straat ziet liggen... met een blikje ernaast. Ja. En die liggen daar dan de hele dag. Dat. En zijn dat dan de momenten waarop je toch twijfelt ook? Is dan, slaat dan de twijfel toe? Nee, nee, dat is nee. Nee, dan slaat wel barmhartigheid toe. En dan kan ik ook wel begrijpen waarom de heer Jezus zo begaan was... eigenlijk met het leed van mensen... Eh, ik bedoel, daar kwam hij ook eigenlijk voor. Ik bedoel, hij kwam niet voor de mensen die het al goed hadden. Hè, zegt ik. Hey, ik kom niet voor de mensen die gezond zijn, hè, om het maar zo te zeggen. Eh, en rijk zijn. Ik ben juist gekomen om, om die, hè, die, die mensen in nood te helpen. En eh, ja, dat, dat, ja, dat spreekt je dan aan. Je denkt, wat kan ik nou doen? Kleinschalig. Ja, dus ja, goed, we hebben ons geprobeerd om allerlei manieren. We gaven daar les op een, op een, op een theologisch instituut. Maar goed, dus we hadden wel met jongeren te maken. die daar thuis mee te maken hadden. in hun dorpje en dergelijke. Dus ja, je probeert hele kleine dingetjes te doen. om uh, daar ja, in mee te helpen in, in die nood. Maar uh, nee, ik heb daar niet over getwijfeld, in die zin aan God getwijfeld. Hè? Kijk, ik, ik geloof dat de mens een heleboel zelf. Uh, ja, eigenlijk onklaar heeft gemaakt. Daar is de verantwoordelijkheid van de mens? Ja, ja, ja precies. Ja. En nog? Um, Peter Slebels, is, is het zo dat... De, die die Pinkstergemeente groeit wereldwijd heel sterk. Ja, precies. Is het zo dat het vooral ook uh, aanspreekt... bij mensen die juist onder, in armoede leven, bijvoorbeeld? Omdat het een, he, een, een belofte geeft van... Nou, van vervulling eigenlijk. Nou, het, het, laat ik het ook zeggen, je zegt niet, oké, okay, het is inderdaad zo dat het, uh, als ik kijk, want ik heb natuurlijk in Azië dat gezien, ik heb het uh, ook in Zuid-Amerika gezien. In Amerika uh, ook voor in Amerika uh, ook de Amerika steden, zelf, ook zelf, waar zeker, veel armoede is. Zeker, ja, ook, ook. Je weet ook niet wat je daar ziet af en toe in de, in de steden ja. en dergelijke. Maar laat ik het zo zeggen, uh, het werk van de Heilige Geest bekrachtigt de individuele gelovigen. Empowerment, hè, zeg je in het Engels. Ja. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen, rijk, maar ook juist voor armen, geweldig iets. Ja. Dat je daarvan op mag, op mag vertrouwen. Dat dat, dat, dat, dat, dat je, je, je hulp ook is. Hè. En, en dat zie je gewoon, dat dat um, ja, juist, juist onder, onder arme mensen, dus kijk naar Zuid-Amerika, een geweldige impact heeft. Um, ik weet niet of je. Ja, de meeste van onze kerken zijn, ik zeg. Voorzichtig, de meeste van ons kerk zijn eigenlijk eenvoudige gebouwen. Uh, gewoon ook omdat we de middelen niet hebben voor hele luxe gebouwen. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft van... Ja, dat is voor ons niet zo belangrijk. Hè. De, de, je, je leven, uh, het, een, een, een god kennen in jouw hart... is belangrijker dan een gebouw. Ja. Nou, kijk, het, het, het idee vervult mij denk ik met een, zeker, een zekere ambivalentie... Want het is natuurlijk geweldig dat als je arm bent... of, of helemaal niks te makken of in een hele moeilijke omstandigheden leeft... dan is het natuurlijk geweldig dat er zo'n kracht is die je empowert. Maar je kan er ook naar kijken als van... ja, dan hoef je dus niks aan die omstandigheden te veranderen. Nou, ja, snap, snap, kijk, snap, dat is mijn ambivalentie. Ja, ja, ja kan ik kan het begrijpen. Maar als je dus kijkt naar uh, de... de, de um, de outreach, ik weet het Nederlandse woord ervoor, maar. Als je kijkt hoe de Pinkse wereldwijd uh, betrokken is. bij, bij juist uh, een handreiken naar, naar de arme mensen. Ja. En dat niet alleen een handreiken om ze geld te geven. Je kunt mensen een heleboel vis geven, maar je kunt ze ook een hengel geven om te leren vissen. En dus uh, en dat vind ik wel eigenlijk dat de beweging daar beweging zich heel erg op heeft gericht. ook om mensen dus echt uit hun, hun, hun, hun arme omstandigheden te helpen en niet alleen om de geld te geven, maar ook om de, hè, te laten zien dat je, je, je bent verantwoordelijk. God heeft je verantwoordelijkheid gegeven, ga erin staan hè, als, als God je leven verandert. Ik bedoel, als, als, je, eerst een, als je eerst een alcoholist was, en dat gebeurt heel veel in dat soort landen, hè, dus heb je er nogal wat van. En je komt tot geloof. Wij geloven dat God aan een leven verandert. Hè, en dat je dan ook dan van die alcohol af kunt komen. En dan ga je daar niet meer in investeren, maar dan ga je voor je gezin zorgen neem je verantwoordelijkheid op je. En dat zie je gewoon als de grote ja, verandering wel... die dat uh, ja, teweeg brengt in landen als Brazilië, Argentinië... Uh, maar ook in Afrika, ook uh, Azië. Van, van alcohol kan ik het overigens heel goed begrijpen... dat je dat zou willen veranderen. Van homoseksualiteit weer niet, bijvoorbeeld. Ja. Daar vinden jullie ook van dat dat veranderd zou moeten worden. Want dat vind je een zonde. Nou, Daar begrijp ja, ik echt ja, helemaal niks van. Ja, ik, heb, ik vind het een lastig onderwerp. Ja. Het is Waarom van, eigenlijk? Als, nou, laat ik zo zeggen, omdat het is onze onze maatschappij daar um, een enorme druk op uitoefent, ook op ons. Uh, wij proberen gewoon te leven en, en kijken in de Bijbel... van hè, als, als richtsnoer, wat zegt de Bijbel ons daarover? Um, en dan zien we dat de maatschappij een bepaalde... Ja, verandert, een bepaalde druk uitoefent. Ja, dan, dan kom je dus ook... Hè, word je, worden wij dus ook ambivalent van... Uh, ja, maar wij willen toch de Bijbel als Gods woord zien... En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Kijk, um, ikzelf, um, laat ik zo zeggen, heb um, tegen de mens, of je nou hetero is of homo, helemaal geen, daar heb ik geen probleem um, mee. Ik ben Peter Slevers en ik ben hetero. Ik hoop dat je mij uh, ja. ook een hand wilt geven. Ja. Ja, als je homoseksueel <laughs> uh, zou zijn, zou ik dat ook doen. Begrijp je? Nee, maar ik ook. Dus daar ligt het probleem dus niet. De mens, God heeft ook de mens lief. Uh, het is alleen, ja, ik geloof dat als we, als we de hele Bijbel nemen... en ook het evangelie nemen, dan is dat levensveranderend. Ja, en hoe, hoe zit dat dan als je een levensstijl volgt... waarvan de Bijbel eigenlijk zegt van, ja, dat het, God het anders over denkt? Want hm. je worstelt daarmee? Ik vind dat een hele, toch wel een zware onderwerp, ja. ja. Ik heb daar geen makkelijke antwoorden op. Ik kan me niet voorstellen dat de Heilige Geest er tegen is. Ik weet dat niet. Dat zal die persoon dan zelf in zijn eigen hart moeten onderzoeken. Heb je nog meer muziek bij je? Ik heb nog meer muziek bij me, ja. Maar ik weet niet of ze dat uh, hebben opgezocht. Weet ik ook niet. Oh. Nou, dat uh, dan wacht ik. Nee, oh, dat hebben ze hebben, <laughs> ze hebben nee, het niet opgezocht. Nee, ik had het wel, oh, maar, ja. maar ze hebben het niet opgezocht. Nee, dat, uh, dat hoeft er ook helemaal niet. Um. Weet je wat, ik, uh, ik, ik, ik ik weet niet of je dat kent. Dat is iets heel anders, hoor. Maar de, deze roman van uh, Per Olof Enquist is een, ja, is een grote Zweedse auteur. Ja. En die beschrijft de, ja. de, de Zweedse beweging, ja. de ontwikkeling van klopt. de Pinkstergemeinde. Ja. Die is gigantisch geweest. Ja, gigant. Ja, klopt. Ja. En uh, ik vond het wel mooi. Louis, Louis Petrus. Ja. Dat de, was de voorganger van de, van de Philadelphia gemeente in Stockholm. En die gemeente, die keken ze nog. Ik was er nog uh, twee jaar geleden, was daar de wereldpinkstenconferentie. Was toevallig daar in uh, Stockholm. Ja. En uh, ja, dan mocht ik zelf daar iets van zien. Uh, ja, klopt. En um, want die gaat namelijk terug in, in die roman, gaat hij terug naar het begin. En ja, dat weet ik ook helemaal niet, wanneer het dan begonnen is, want ik bedoel, van Jezus weet ik het wel ongeveer. Maar niet van de Pinkstergemeente. En dan, dan gaan we terug naar het jaar 1906 en Los Angeles, ja, klopt. Amerika. Ik lees je één uh, passage voor, misschien zelfs wel twee ook. Um, de eerste die in Los Angeles in tongen sprak was een jonge knaap. Daarna kreeg de een na de ander dezelfde gave. De predikant was een zeer onaanzienlijke, manke, eenoogige geneger. Seymour genaamd. Maar zijn woorden bezaten zoveel macht... dat de sterkste tegenstander in het zaagsel op de grond viel... en om genade en verlossing riep. De pinksterbeweging werd geboren in het zaagsel... in de kerk der methodisten in Azusa Street. Een oude, vervallen opslagplaats voor oud hout en andere troep. Het was er vuil en ellendig. Er werd schoongemaakt, zaagsel op de vloer gestrooid... en alles werd naar beste vermogen in orde gemaakt. De ruimte was niet groot, de mensen moesten op planken zitten die op oude spijkertonnen gelegd waren. De planken waren bedekt met kranten. Er waren zitplaatsen voor zo'n veertig personen. Twee lege pakkisten deden dienst als spreekgestoelte. De planken waren in een vierkant gelegd... met het primitieve spreekgestoelte in het midden. Dat is het begin. Ja, klopt. Ja. Het is wel leuk om te weten dat dus. Uh, uh, dus uh, William Seymour was natuurlijk een, een, een uh, voor onze zwarte broeder. Hij. Uh, uh, toen had je natuurlijk nog heel erg uh, dat, dat zij uh, ja, niet gewenst waren in sommige. Uh, ja, het uh, schijnt dat hij al in, in, 2000, in 1901 in, in ergens anders in Amerika. Precies. Het gevoel, de Heilige geest te ervaren, dat hij toen moest gaan, moest gaan lopen vijf jaar lang ja. om hier uiteindelijk zijn, ja, zijn plekje te vinden? Uh, het, is, het is wel mooi dat eigenlijk, als je ook de uitwerking daarvan ziet, van die eerste, ja, laat ik zeggen, eigenlijk vernieuwde, vernieuwde uitstorting van de geest. Hè, want wat vinden wij, belezen handelingen 2, dat is hmm. ongeveer 2000 jaar geleden. Natuurlijk, in de kerkgeschiedenis zie je het af en toe ook wel nog opvlammen... om het maar letterlijk zo te noemen. Maar dit was echt een duidelijke, um, toch wel vernieuwde uitstorting van de geest... Het klopt ook een beetje met de profetieën van Joel, uh, II. Daar heb je waarschijnlijk ook wel even nagekeken. Ja, ja. Van, uh, in de laatste de dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. En het, eigenlijk zien we dat uh, sinds die gebeurtenissen wel gebeuren. In Nederland waren twee mensen, uh, familie Polman... en die hoorden daarvan en die gingen naar Londen in 2007... omdat ze daar, daar werd aan een conferentie gehouden in Londen over wat daar gebeurde in Los, in Los Angeles, in de Soester Street. En van daaruit is eigenlijk de eerste Piense gemeente ontstaan in Amsterdam. 2007 al. 2007? Ja, dus een jaar na wat je... 1907 uh, 19, ja. sorry, ja, 19, uh, 19, uh, 19, uh, 1907, ja, ja, 1907, dus zo'n zo ruim 100 jaar geleden. Uh, um. Wat ik fascinerend vind en die beschrijving. Nou ja, dat moment. De, de, de, de ongelooflijk armoedige omstandigheden. van, van dat allereerste begin. Um, nu worden er kerken gebouwd. Er is in Spijkenissen een, een hele grote kerk. Ja. De doom gebouwd voor 2500 mensen. Ja. Um, is dat in de geest van, van, de, van de broederschap? Um. Uh, nou laat ik zeggen als het gaat om een verspreiding van het evangelie dan, dan, dan heb je natuurlijk wel faciliteiten nodig uh, en, en laat ik zo zeggen dat is één kenmerk van, van eigenlijk ook toch wel de, de cultuur van de Pinksterkerken Dat zij passen zich toch wel aan als het gaat om technologie en dergelijke en mogelijkheden Faciliteiten zoeken, uh, hebben zij er minder moeite mee om, daar zich, om dat ook te gebruiken en aan te passen en dan heb je dus kleine kerkjes, ook in Nederland hoor. Hele kleine kerkjes, gewoon een schoolgebouwtje huren. En je hebt als gemeenten die al veel sneller groeien. En ook de mogelijkheid hebben om dit te doen. Ik zie het dus wel in de geest van de verbreiding van het evangelie. Ja. Eh, van, want zij hebben natuurlijk een groter impact op meer mensen. Is veel makkelijker. Om meer mensen te bereiken. Uh, ja. Ja, jij staat... Um... Peter Sleebos voor 26.000 uh, leden... Hè, van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Er zijn er ja. in totaal 120.000 120 Waarom zijn jullie niet één gemeenschap? Nou, Ik mag ze wel vertegenwoordigen... Hè, omdat ik uh, voorzitter van het Platform ben. Nou, maar waarom zijn dat er zoveel is, verschillende? Ja, waarom is dat, nou, niet... dat is dus een van de lastige uh, punten van, van, van, de, van de Pinksterbeweging. We zijn natuurlijk niet zo sterk in het uh, kerkelijk instituut zijn... We zijn toch wel veel vrije, vrije gemeenten. Omdat, omdat het over die beleving gaat. Omdat, gewoon, ja, die omdat, gewoon... omdat uh, ieder gelovige mag ontvangen van God. Ja. Uh, dus daarom is er dus niet een hele zware hiër uh, hiërarchie en dergelijke. Um, en dat zie je dus ook, en ook omdat wij uh, denk ik ook gewoon ja, toch wel missionair zijn... Uh, Tele kleine gemeentes zijn ontstaan. Ik weet nog even je, je vraag dat ik het heel goed kan focussen op je. Nee. Vraag. Waar, waarom, zij, waarom, is, waarom vormen jullie niet één gemeenschap? Ja, ik, ik, ik zou het mooi vinden. Maar waarom maar als... is het niet zo? Jullie zijn, jullie zijn was van eigenlijk ingewikkelde theologische referaten. Het gaat om een ja, beleving ja, die je ja, dagelijks ja, hebt. Ja, en die ja. nog eens aangezwangeld wordt tijdens een hele vreugdevolle. Ja. De, wat, de ve wat verdeelt ja, jullie dan? Ja, ja, wat verdeelt ons? Um, ik denk wat ons verdeelt is gewoon dat ieder mens gewoon in zijn eigen beleving ook zijn eigen, laat ik zo zeggen, eigen interpretatie van dingen geeft. He, dat is ja. dus, terwijl dus, het is niet zo dat één mens alleen mag interpreteren bij ons, één mens alleen maar de Bijbel mag verklaren. Nee dus je krijgt wat makkelijker kleinere groepen uh, en ook dan maar die ze, die, ja, die is ook echt van elkaar ja, willen onderscheiden de, laat ik zo zeggen, ja laat ik zo zeggen de v, de VPE is eigenlijk de, de, de grootste en is ook al meer eenheid gekomen. Want laat ik zo zeggen, een, een 15 jaar geleden was dat de broederschap van Pinkster Gemeente... Heten we, heten we toen. Dat was zo'n 50 gemeente. We zijn toen samen gaan met de VEGN, een volle Vangelie gemeente. We zijn nu zo'n 170 gemeenten. En wij willen daar wel aan werken aan die eenheid. Ik denk mm. dat de, VV, de VPE ook uh, ja, hoog in het vaandel heeft om eenheid te zoeken mm. binnen, binnen onze eigen groepen. En ja, ik heb daar wel een. een, een Centrale rol in, alleen ja. Uh, ja te veel eigenwijs, nee. Te ja, nou ja, dat, dat wil ik. Ja, misschien wel. <laughs> ja. Ampinks mensen zijn, doen, denk ik wel. Die zijn eigen, ook eigenwijs. Die kunnen wel eigenwijs zijn, maar dat, die heb je ook in andere keer, ja, nee, ja, nee, die heb je overal, maar nou ja, het stelt me bijna gerust. Ja. En dan is er nog zo'n zo uh, belangrijk fenomeen, denk ik, voor de ontwikkeling van... Uh, dat is in Zweden bijvoorbeeld, dat is, ja. daarom is die roman van Enquist zo fantastisch... De reis van de voorganger. Charisma. Ja. Dat, is, dat is iets waar jullie wel heel erg op drijven. Charisma van de leiders, de voorgangers. Dat is wel een heel speciaal ja, ding. Ja, dat wordt misschien verwacht. Uh, het, is niet, ja? het is niet bij elke voorganger ja? dat die dat drijft op charisma. Charisma heeft natuurlijk ook zijn valkuilen. Heel duidelijk, het, het, het wat minder corrigeerbaar zijn. Ja. Uh, er, is, er is ook een voorganger in Leiden nogal aangeklaagd uh, door een journalist. Schoonhoven, die heeft een boek geschreven over die ja, ene gemeente. Maar ja, goed. Ja, ja, dat vind ik altijd lastig om daar uitspraken over te doen. Omdat ik daar zelf de ins en outs niet helemaal, uh, hmm. helemaal van, van ken. Uh, maar ja, charisma, laat ik zo zeggen, het is natuurlijk wel een deel van het verschijnsel. Ja, als je geïnspireerd wordt door de heilige geest. Ja. Ja, wat gebeurt er dan een beetje, om het maar zo te zeggen. In je prediking, in je overdracht. Als je geïnspireerd wordt door de heilige geest. Dan ga je getuigen. Dan ga je... Precies, ja. dan ben je er enthousiast over. Dan zeg je, wauw. En dan zie je dat bij de ene persoon... die dat misschien ook, van, misschien ook wel van nature ook al een klein beetje heeft... Dat zo sterker overkomt. Maar ik ken ook voorgangers in onze achterban... die gewoon hele ja, fijne, gewoon ja. pastorale mensen zijn. Om het maar zo te zeggen. Even, als ik even de andere kant noem van het charisma. Ja. Of zelfs wat mijn collega die is naar een dienst gisteren... in de, in de gemeente in Buitenveldert geweest. Ja, nou, dat, dat leek toch wel op een behoorlijk calvinistische preek zelfs gewoon... Houd op een preek. Ja, dus van, van, van, ja, wat de kerk niet goed ging, deed en wel ging goed deed. Is, ja. Ik ging Daarvoor natuurlijk. Ik geloof Klaap. dat het ook uh, iemand was die moest invallen voor, uh, voor de voorganger zelf. Ja. Want ik ken de voorganger zelf toevallig ook. Uh, en dat is uh, wel een enthousiaste voorganger, moet ik eerlijk zeggen. Maar deze was dat, dat niet. Maar ja, dat dat zei, uit het niet. verslag. <laughs> maar goed, ik denk dat voor Gods geest en de werking van Gods geest helemaal niet zo erg veel uitmaakt, overigens. Hoor. Nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ik, ik, ik, ik vergelijk het wel eens van... Uh, uh, als je vervult met de Heilige Geest... dan hangt het dus ook vanaf hoe jij in elkaar steekt. En niet elk mens reageert er hetzelfde op... Hey, als je een flesje cola onder een, uh, onder een straal water houdt... Uh, dan moet je kijken wat er gebeurt, dan spuit het tegelijk uh, uit. Maar als je onder dezelfde straal water een, uh, een, een, een brede kan houdt... Hè, dan stroomt het ook over, maar heel rustig. En zo ja. zie je ook in onze gemeenten en kerken... Uh, allerlei verschillende responses en reacties op, op het werk van de geest. En dat is oké. Okay. Ja. Maar het, het, het maakt wel veel indruk als... Als mensen met charisma voorgaan. Ja, en dat, en, dat kan dat, soms een valkuil zijn, hè, wil ik wel zeggen. Ja, want daar ga je je wel groot van voelen als leider. Lijkt nou, dat is dus niet de bedoeling. Hè. Je moet juist, uh, denk wel. ik ook, daarin uh, nuchter zijn... dat uh, het, het werk van God is en niet van jou. En het idee dat mensen zeg maar, in extase raken... Maakt ja. dat een belangrijk onderdeel uit van de ontwikkeling van de Pinkster? Nou momenten. ja, vertel, vertel het mij. Uh, maak, maak jij het vaak mee? Zo, zoals jij het vertelt, en zoals ik denk dat jij het bedoelt... heb ik het nog niet meegemaakt. Kijk, okay, als ik kijk naar andere volksgroepen, ik ben in Indonesië geweest... daar zijn er mensen veel, nog veel meer levens vanuit een gevoel... Ja. daar. Daar raken ze echt ongelooflijk opgewonden als het gaat over. Hè? Als er een aanraking, om zo tussen aanhalingstekens dus van God ervaren. Daar raken ze ongelooflijk opgewonden over. Dat zie je soms ook in, in, in landen zoals Zuid-Amerika. De Spaans -sprekende, dat zijn de. Zuid-Europa Zuid kent dat ook. Maar wij zijn wat, wat nuchterder. Maar ook hier zie ik mensen soms heel enthousiast worden. Maar, maar uh, zoals jij dat net benoemde... Uh, de trance, de euforie, ja, de extase. Ja, ja. Nee, maar dat is, dat is wel een beetje een dat, manier... om dat oorspronkelijke bijbelverhaal waar we mee begonnen... Hè, die, zie die, die, je dat die, die, in, de, in, hij leest het in Handelingen 2? Ik, ja, lees, het, ik nou, lees dat niet de, nee, zo in Handelingen zeggen, die, die mensen zijn... Een de buitenstaande denkt, ze zijn dronken. Ja, nee, maar ze zijn geïnspireerd. en um, Ja, ze, daar kun je je alles bij voorstellen. Hè. Ze zijn enthousiast, ze zijn geïnspireerd, maar... Uh, extase, uh, laat ik zo zeggen, zweverig uh, uh, geestvervoering. Soms wordt het ook wel eens geestvervoering genoemd, maar de Heilige Geest gaat niet buiten ons gewone verstand om. Nee, maar je zou, kijk dat aspect, want, want waarom groeit de Pinkstergemeente wereldwijd enorm ja. snel? En ja. in Nederland is dat wat eh, anders, is het een vrij kleine groep en dan groeien we ja, ook niet zo snel. Ja. Heeft dat misschien met ons, ons aard te maken, waarbij we minder ontvankelijk zijn voor dat soort. Nou, dat, ik denk, dat is het denk ik niet. Wij We zijn wel ontvankelijk als bevolkingsgroep geworden voor ervaring. Ja. De postmoderne mens... Wil het, we willen het graag ervaren. ervaren. We willen anders graag dan ervaren. hoeft het niet. Ja. Wel? Als we het, ja. het niet kunnen ervaren. Dus wat dat betreft denk ik wel... dat wij toch wel wat dicht bij die postmoderne mens staan. Um, uh, maar ja, kijk... wij hebben natuurlijk een Calvinistische achtergrond... zonder daar verder negatief over te doen. Dus we zijn vrij nuchtere mensen. Maar um, net wat ik probeerde uit te leggen... Uh, wij nemen ook onszelf mee... als het gaat om onze reactie... op het werk van de geest... Het werk van de geest is, is niet anders in Nederland... dan in Indonesië of in, in, in Brazilië. Alleen wij zijn andere mensen. Ja. En ik geloof dat onder die discipelen daar in Jeruzalem... ook verschillende typen waren. Petrus, dat was nogal een uh, heetgebakend mannetje. Ja. Uh, hij mocht wel die eerste preek uh, doen. Uh, dus dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Maar, maar er, waren ook, ja. er waren ook hele pastorale uh, figuren tussen. En dus ik ben dus, ja, we hebben het niet zelf meegemaakt. We zijn er niet echt zelf bij geweest. Maar dat daar een stuk enthousiasme was... Was, dat geloof ik absoluut. Ja. Dat zij ontvingen eigenlijk wat ze beloofd werd door de Heer Jezus. En dat ze dat dan ook ontvingen. En dat het er, er, er, er, er gegeven was tot uh, bekrachtiging om, om te getuigen. Ja. Weet je, ik, ik, ik, ik heb wel eens met mensen gesproken. Hè, van Wat is getuigen nou? Moeten wij, uh, is dat dan uh, in, in, iemand bekeren? Uh, ik heb dat nog zelf nog nooit zien, uh, meegemaakt dat dat lukt. Ja, dat ook, nou... En overtuigen vind ik ook al heel lastig. Maar als ik gewoon vertel wie de heer Jezus voor mij is... en wat hij voor me betekent... en ik zie daar een vonkje over springen... in het hart van die andere mens... dan is dat, dat is niet voor mij. Dat is niet mijn invloed, niet mijn charisma... maar dat is de heilige geest... die het getuigen bekrachtigt. En uh, ja, dat wacht... ik hoop dat ook in, in, voor Nederland... Hè, in, de, in het Christen zijn in Nederland... dat ook gewoon meer een plek mag hebben. Goed zo. Peter Slebels, dank je wel. Natuurlijk, enthousiasme is een mooi woord. Dat is een Grieks woord waarin het idee zit dat, dat je door de godheid wordt aangeraakt. Hè? Ja, ja, precies. En dat mag wel, vind ik. Ja. En dat is misschien wat jij zo uh, herkent of uh, gezien hebt, ja. Dankjewel. Dankjewel. Um, ik wens je uh, alle goeds natuurlijk. En um, wij gaan, ja, ik moet u in ieder geval waarschuwen, sowieso, voor uh, de spin, het hoorspel. Al is het maar, omdat er nog wel eens een krachtterm uh, invalt, en nou, dan zeg ik er maar bij in alle bescheidenheid: het is niet van ons, het is van een andere omroep. Uh, want dan krijgen we namelijk heel vaak uh, verontrustende telefoontjes over: ja, hoe, hoe halen jullie het in je hoofd? Nou ja, wij halen het niet in ons hoofd. Um, het is een radio, Creamy. En het um, speelt zich af in uh, criminele kringen, dus ja, daar, daar praten ze dus zo. Goed, dat moest ik even uitleggen nog. En dan gaan we natuurlijk wel door. Um, dus, en dan mag u weer meedoen. Ik zal, ik zal, Dat lijkt me leuk. Ik zal nog wat fragmenten voorlezen uit die roman van Enquist. Dat zijn, dat, dan gaan we terug naar het begin van de gemeente. Dat is heel fijn. En u kunt bellen. 0800 1121. Misschien heeft u wel ervaring met een gemeente Of een andere gemeente. Misschien heeft u gezocht naar een gemeente. En heeft u zich nooit of wel ergens thuis gevoeld. Uh, misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Die trans. Of een wonderbaarlijke genezing. Of inspiratie. Bel erover. Met Kazerloena 0800 1121. Wij gaan door tot twee uur. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV De NTR presenteert De Spin Een radiokrimi in 70 delen Geïnspireerd op de IRT-affaire Aflevering 36 Een lening ja, zoiets moet je maar gewoon niet flikken, weet je. Echt niet. Wat heb je toen gedaan? Ik heb het thuis opgezocht. Wat dacht je aan nou? Nee, waar gaan we heen? Ik moet naar binnen. Even wachten. Maar hoezo? Armen spreiden. Spreiden. Zo. Kom op, ik heb geen tijd voor dit soort onzin. Benen. Oké, okay. hij is schoon. Als rechercheur leer je ermee leven dat er talloze zaken zijn die je nooit op zult lossen. Maar dat er zoveel misdaden zijn waar je niet eens weet van hebt. Mag er nog één? Kun je Armin niet nog een keertje bellen? Gewoon even wachten. Hoe dan ook, Trompenberg zat klem. Tussen de Joegoslaven aan de ene kant en Armen aan de andere. Ja, jongens, en dan toch zo. Dat deed die meid fantastisch. Armin. Ja, net Rocky. Houd er eens op met je Rocky. Ik moet je spreken. Jezus, Tom. Wat nou weer, man? Zit ik net lekker te genieten van een partijtje boksen, word ik gebeld dat die zenuweleider van een fiscalist mijn barman loopt te pesten. Helga is ontvoerd. Wat? Door de Joegos? Joegos? Doe er mij ook maar heen. Weet je zeker dat ze ontvoerd is? Heb je hebt het gezien? Ja, ze zullen wel geld willen hebben. Je weet nog niet wat ze willen. Misschien moet ik naar de politie. Als je dat godverdomme maakt, Rustig, Menno. Wat? Trompie hier is een beetje overstuur. <lacht> ik laat je niet in de steek, jongen. Kom, ga naar huis. Wacht op dat telefoontje. Als die jugos haar inderdaad ontvoerd hebben, dan komt dat telefoontje. Ja. Daar kun je het donder op zeggen. Ja, en dan? Dan zien we wel weer verder. Het heeft dan elk geval geen zin om het hier op een zuiver te zetten. Maar ik moet toch in uh, uh, Menno gaat wel even met mee, oké? Okay? Oh, ze danste echt, pap. In het begin had ze het moeilijk, maar, maar toen ze even begon te dansen... Ah, Nora is geweldig, ik snap het. Nee, je, je snapt het niet. Kijk. Hmm? Hou het kussens vast. Ja? Nee, hoger. Oké. Okay. Kijk, okay. dus je oefent altijd hierop. Ja? Eén, één, twee. Eén. Eén. Eén, twee. Zijn er ook boxers die tot drie kunnen tellen? Nou, iets hoog, pap, dat kussen. Oké, oké, ja, Eén, kijk je wel uit, Eén, twee, hè? Eén, twee. Nou, ik had het wel geweten als ik een tegenstander was. Oh ja, wat dan? Heel simpel. Eén, twee. Nee! Ah. Niet nee. doen! Ah, je wordt gewoon ah, te ah. sterk voor mij, jij. Ja, dat ben ik al, jagen. ja. Wel. Zeg, luister eens. Ik heb uh, nieuws voor je. Wat? Slecht nieuws? Nee, nou, gewoon nieuws. Uh, ik moet een weekje naar uh, het buitenland. Ik moet een weekje weg. Dus uh, je zal naar je moeder moeten. Nou, denk het niet. Wat? Ik kan toch gewoon hier blijven? Nee, nou, ik wil niet dat je hier een hele week alleen zit. Vertrouw je me niet? Dat heeft niks met vertrouwen te maken. Je bent gewoon nog te jong. Oh, nou, dus dan dump je me maar bij joker? Ben je soms bang voor haar? Nee, nee. Je bent je gewoon bent... bang dat ze je een slechte vader vindt. Hé. Hey. Nee. <lacht> hey. hey. hey. Laat los! Ah. Houd toch op, man. Nee, nee, nee. Vestigingsplaats is Gibraltar. De suite van je moet die lijn wel vrijhouden. Wat? Uh, sorry, moment. Er komt iets dringends tussendoor. Uh, kan ik u later misschien even terugbellen? Ja? Ja, fijn. fijn. Spreek ik u zo. Ja hoor. Tot ziens. Dag. We hebben hier drie lijnen, schat. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Luister, ik probeer een limited op te richten. Ben je niet bezorgd om die helga van je? Ik probeer mijn zinnen te verzetten. Maar dat lukt niet als jij me steeds zit af te leiden. Ja, wat is een, uh, een limited? Een rechtsvorm. Een soort besloten vennootschap. Een besloten vennoot? Uh... Ja, kan jij niet bij de receptiebalie gaan zitten? <laughs> Zodat jij de politie uh, kan bellen. Oh. Dacht het niet. Blanca? Nee, nee, we vliegen op Tanger. Betere ligging. Met de oceaan. En dan gaan die tapijten eruit. Ja. Maar jij moet het wel financieren, hè? Hoeveel heb je nodig? Drie ton. Jullie gaan gewoon vakantie vieren van mijn centen. Lekker een week lang op het strand liggen met de privéharen. Schummen, ik zweer je. Ah, nee, joh, grapje. Gaat <lacht> ie? Je ziet eruit als een tomaatman. Hé, hey, het probleem is, ik heb alleen cash. Hoe moet ik een godsnaam drie ton cash meenemen in een vliegtuig? Waar wil je? In Noord, hè? Over de naar links. Om één uur? Hoe gaat het met Helga? Ja, en? Ja, een, een autosloperij in Noord. Ik, ik, ik moet er over één uur zijn. Jo, Armin. Met mij. De advocaat is net gebeld. Ja. Ja? Oké. Okay. Ik ga met je mee. Nee, dat kan niet. Ik, ik moet alleen komen. Nee, ik moet met je mee. Ik zei, nee! D dit doe ik alleen. Zijn dat je kleren voor Marokko? Nee. Hoeveel is dat? Drie ton. Die tas die krijg je nooit door de douane. Wel eens van de vieze smokkel gehoord? Waarom denk je dat we op het Damrak zijn? En... 50 mix. 300 gelders. Next. Um. Ik wil graag geld overmaken naar Marokko. Drie ton. Hij zou gebeld zijn door Sherman. Aha. Uh, moment. Uh, komt u verder? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Advocaat? Hier? Waar is Helga? Hier. Niet gratis. Ja, hoeveel wil je? Ik kijk naar vrouw Helga. Ik denk drie miljoen. Ah, drie miljoen? Ze heeft hoofd. Ze heeft romp. Ze heeft benen. Drie miljoen? Maar dat heb ik helemaal niet. Kan ik dan in, in, in termijnen betalen? Is goed. Krijg jij haar ook in termijnen? Eerst hoofd, of hebben liever eerst benen? Wanneer? Morgen. Zal ik je maar schissen? aan de Polako. Ik... Oké, okay, oké. Okay. Hier? Niet hier. Ik bel. Ja. Wow. Dat uh, is geen mooi geld. Sorry? Het is gekreukt. Zo kan het niet door het apparaat. Kunt u niet met de hand tellen? <laughs> Drie ton. En nu? Eh, uh, glad strijken, maar dat mogen jullie doen. Kijk. Zo moet het eruit zien. Ik ga even een broodje halen. Vrolijke jongen. Nou, kom op. Glad strijken. Hoe staat het met de voorbereidingen? Korszus heeft alles voorbereid. Ze woont al jaren in Marokko en spreekt de taal vloeiend. Mm -hmm. En het sap? Kopen we in Portugal of Spanje? Is dat niet duur? Weet ik eigenlijk niet. Zou je een koor moeten vragen? Volgens mij valt het wel mee. Hé, hey, Wiets. Ja? Weet je wat wij aan het doen zijn? Nou? Wij zijn aan het wit wassen. En kun jij niet even je voeten vegen? Waarom schiet jij mij met niet meteen een kogel door mijn kop? Klopt, Zitten! En. zitten jij! Nu Dragan dood is. Dragan is dood? Ja. Dat weet jij zeker. Een kogel in zijn achterhoofd. Heb je gezien door wie? Nee. Hij droeg een helm. Zat jij erachter? Nee. Waar klaag je over? Je had een probleem met twee Hugo's en nu nog maar met één. Ik wil het losgeld van je lenen. O oh ja. 4 miljoen. Dat ben je me nu wel schuldig. Ik ben jou helemaal niks schuldig. Ik dacht dat 3 miljoen was. Voordat je die Dragan liet neermaaien, ja. Als die andere klootzak belt, als hij nog belt... dan wil hij vast meer. Ik zat hier niet achter. En weet jij waarom niet? Omdat jij belangrijk bent voor mij. En Helga is belangrijk voor mij. Daarom wil ik 4 miljoen. Het is niet gratis. Oh. <laughs> Hoeveel? 2,5 procent per maand. Dat is een ton per maand. Ja, en dan mats ik je ook nog. Ik wil het morgenochtend hebben. Dat is jouw keuze.